...meester was, om het staat al terecht in een andere corruptiezaak, ook die afrem was. Het weer, buien, de kans op hagel dus, een zware windstoten. Ook buiten de buien om, waait het stevig, bij een krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten. Bovendien kunnen vooral de noordelijke provincies zeer zware windstoten voorkomen. Het wordt een graad of acht. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A13 Rotterdam richting Den Haag was een ongeluk gebeurd. De weg nu weer vrij. De file is nog 2 kilometer tussen knoopend Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM, TV, radio en internet. ZFM! Let nu! De watertoren.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 I'm so- Ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. Zie FM. start with Ja.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 Dan voorspelt een woordvoerder van het waterrap Salland: De balgstuw bestaat uit drie enorme ballonnen. Die worden opgeblazen zodat het water binnen een uur met 50 centimeter stijgt. En door de stroming de plaatsen in de muiden, Hasselt, Zwartluis, sluis en Zwolle bedreigt. Het waterschap verwacht vanmiddag een noordwestenstorm met windkracht 9. De Groningse gemeente Leek heeft een noodverordening afgekondigd voor de Tolbetter Pettenpolder. De polder wordt ontruimd omdat er water over de dijk dreigt te lopen. Met de noodverordening hoopt de gemeente ramptoeristen op afstand te houden. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft in de polder de gasputten afgesloten. Ook in de regio Rijmond veroorzaakt het water problemen. In Dordrecht deelt de gemeente op verschillende plaatsen zandzakken uit. Het water in de rivieren doorstaat zo hoog dat het over de kaders dreigt te stromen. Het extreme weer veroorzaakt ook andere problemen. Treinen zijn uitgevallen en op Schiphol lopen veel vluchtenvertraging op. In verband met het weer passen de veerdiensten naar de Waddeneilanden hun dienstregeling aan. Op Frieland wordt vandaag helemaal niet gevaren. Voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt nog steeds de weercode oranje. Dat betekent dat er windstoten kunnen voorkomen van maximaal 120 km per uur. De inflatie in Nederland bedroeg vorig jaar gemiddeld 2,3 En Dat is beduidend hoger dan 1,3 in 2010, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hogere inflatie is vooral het gevolg van duurder aardgas en duurdere voedingsmiddelen. Het is de...